Jan Heemskerk en de kabouter. Ja, de kabouter, dat ben ik. Welkom terug bij de echte Janne, de radiochef op Pond. Ik ben Jelmer Gusiklo. Nee, ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echte Janne. Je kunt bellen met echtejannevoicemail Janne Voicemail op 9009 maar je boodschap verdwijnt in het grote niets. Dat uh, zeg jij, maar ik luister dus allemaal wel af. Hè? Ja, oh, wacht ja. even. Nou, vertel eens wat dan. Nou, uh, het zijn uh, over het algemeen eigenlijk twee kampen. Haters en lovers... Oké. Okay. En uh, de haters uh, die... Uh, ja, ik bedoel, deze uitzending zullen de haters... Uh, de Jan-Roos-haters zullen nou blij zijn. En de, over het algemeen zijn nu de, de Jan-Roos-lovers... Ja... Ja, even voor de goede orde. We zitten hier niet vrijwillig. bij Missie Jan ook. Ja, nee, dat is, dat is misschien een mis. Dat is wij een soort koep tegen Jan Roos hebben In gepleegd. Het tegendeel. Het, het, het, het tegendeel is waar. Wij missen ja. Jan buitengewoon. Het is echt, het, het, het, het, het thema's van inhoud moet je leveren om de show vol te krijgen. Ja. En het humorgehalte het is dramatisch. En inhoudelijk ook een stuk ja, minder. Ja, en natuurlijk Jan zijn legendarische dossierkennis wordt hier ook nodig gemist. Nou, en Ik denk dat Stan Veuger heel blij is dat hij de leeftijd afgekomen is. Hij is niet aan het spijbelen. Er worden ook mensen die zeggen oh, dat hij dat dat zich drukt. Het zijn nee, familieën. Niet. Family, family, family. Nou ja, family. Ik, zat te bedenken, ik zat te bedenken dat als mensen zich een voorstel zouden kunnen maken hoe fysiek en geestelijk uitputtend het moet zijn om Jan Roos te zijn, dan zouden ze wel begrijpen ja, dat, dat je een waar. dood enkele keer een uitzendingje moet missen. Terwijl twee leeghoofdjes zoals wij, ja. geen enkel probleem, wij rammen gewoon door. Wat Want dat nou eenmaal. We zijn een soort van bijen door de eter, toch? Ja. Ja. Uh, ja, beterschap Jan en sterkte en god mag weten wat we allemaal nog niet meer. Ja, nou, Joma, uh... ik denk dat wij gewoon verder gaan met het programma. Het is mooi geweest. Ja, uh, want, pak uh, een Wat een week, wat een week, wat een week. We gaan naar Leo Driessen. Sporten ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht. Leo uh, Driessen. Een hele goede nacht, Heren. Ja. Leo, alles goed? Ja. Mooi. Lekker. Mooi, Lekker. mooi. Nou ja, het grote nieuws van vandaag natuurlijk. Ajax winterkampioen. Ja. Vraagt niet hoe, maar god alle machten. Ajax is winterkampioen, hoor. Nou ja, hoezo? Wat, wat, wat, wat badinerende zinnetje erachter? Wat nou, je nee, het is niet badinerend. Het is meer zo van het hakjes over de sloot bij Roda. Ja, Vitesse maar ja. was toch wel aanzienlijk beter gisteren. En, Ik en, denk en, dat de Ajax kampioen wordt. Ja denk ik. Maar vertel eens, vond jij het terecht dat ze winterkampioen zijn? Nou ja, ze staan bovenaan 18 wedstrijden, dus ja. De, de lijst ligt nooit. Herbstmeister, hè? kun je beter zeggen met dit weer. Hé, hey, maar wat een, een, een droomstart uh, uh, hè? Van die nieuwkomer. Dat is toch dat is geweldig? Nieuwkomer. Een de, de, jongensboek. De, ik ben de naam ook even vergeten. Riedewald. Riedewald, precies. De, de, de, de jonge linksback die er zomaar twee inpluggen tegen Roda vanmiddag. Dat is toch prachtig? Ja, 17 jaar en nog wat dagen. Ja. Dat is wel mooi. Maar wat vooral mij opviel was dat hij ook zo heel professioneel deed. Nadat hij die eerste had gemaakt, rende hij naar, uh, naar, uh, naar eigen helft terug... om daar weer zo snel mogelijk door te gaan. Want nee, ja. nee, was niet genoeg. Nou, als je dat besef hebt, als je net 17 bent... en je maakt een doelpunt ja. voor Ajax, je eerste ooit... Ja, ja dan, dan heb je er wel, uh, wel een beetje kijk op. Ik hoorde die... hem ook praten na de, na de wedstrijd uh, op de radio. En die oh, was ook wel een verschrikkelijk volwassen. Ja, hij ja, was dan wel was goed, ik... hè. Dat vond hij dan ook wel zelf. Maar ja, nee, toch. Maar drie plaatsen kon hij spelen. Want hij was tenslotte links. En aanvallen gingen ze maar makkelijk verdedigen. Maar dat hele ja. riedeltje je van 17. Maar dan bij de tweede doet hij wel zijn shirt uit. Dat was niet zo slim. Ja, natuurlijk wel. We maken er dan uit. Dat is toch leuk? Dat is juist wel goed, want dat kostte weer extra tijd. We moeten de shutter aantrekken. Het liep allemaal in de extra tijd. Zou hadden de voorsprong te pakken. En die heeft de gele kaart. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Dat was dat gewoon is... slim? Ja, dat was heel slim, ja. Zowel okay. de, de, de, de reactie naar de eerste goal als naar de tweede goal was slim en, uh, en begrijpelijk. Nou, goed. Nou, dan uh, heeft hij ook jouw uh, pluspunten. Hey, en ah. wie, uh, wie wil uh, de, de boer nou weghalen bij Roda? ook alweer. Maar Henk. Henk maar... Huppert. Henk heet die toch? Huppert. Huppert. Huppert. En, en wat, wat weten we van deze man? Ik namelijk helemaal niets. Nou, dat was eigenlijk meer... Kijk, weet je, het is een beetje een spelletje wat gespeeld wordt voor, voor, uh, in de, dagen voor, voor de wedstrijd. Kijk, Ajax heeft uh, uh, aan de rechterkant wel een vacature... En uh, Hupperts doet het al aardig met Roda. En dan wordt vanuit uh, de journalistiek de vraag gesteld aan uh, Frank de Boer. Ken jij die Hupperts? En uh, dan geeft Frank als altijd gewoon eerlijk antwoord. En, ja, uh, ik ken hem wel, dat is aardig. <lacht> en uh, en ja. zou dat zijn verhaal? Nou, je voetballers zijn altijd welkom. <lacht> nou ja, en dan wordt dat, uh, wordt dat in de pers opgevat. Als een uh, provocatie tegen Roda af. Je kent die dingetjes ingewikkeld, want speelt hij dan inderdaad speelt hij dat wel heel erg goed mee, want het klonk echt vanmiddag ook weer op de radio ik heb een tijdje, ik ga je nog wel een keer vertellen over mijn weekend, maar ik heb een heel tijdje in de auto gezeten vanmiddag en het klonk ook wel echt wel alsof het echt een serieuze kandidaat, maar dat is gewoon een beetje hyperij, dat is gewoon niet zo. Nou ja, het zou best kunnen, want ik heb die Hupperts ook wel een aantal keren gezien en denk ja, alles wat Aix nu heeft, dan is Hupperts daar niet slechter. Dus... Nou. We kunnen nagaan hoe hoog de nood is daar aan de rechterkant. Ja, ja. jij hebt gewoon geen, geen direct kandidaat zo... dat je denkt van, nou, nah, die gaat het zeker worden. Gaan ze überhaupt kopen? Moet dat, en, en zo ja, moeten ze dan wel iemand voor rechts... of moeten ze gewoon een keer een normale spits? Nou, de, die spitspositie, dat, dat, uh, ik denk niet dat hij daar, uh, daar uh, gaat, uh, gaat uh, zoeken. Want als je een spits hebt die, uh, die, uh, die komt... en die ook meteen dan uh, op dat niveau... Uh, ...instapt en scoort en dus zijn werk doet. Die is gewoon niet te betalen. hij nee. nee, wil geen geld uitgeven, dus dat, dat is dus niet een vraag. Bovendien uh, komt uh, Simeon de Jong terug. En uh, die gaat dan lekker in de spits spelen. Ja. En dan uh, binnen het uh, middenveld met uh, Blind Klaas en Serrero erachter. Dus hij is de kampioen. het probleem aan de linkerkant ook opgelost met die Riedewald. Maar dat lijkt me dat het misschien ook wel weer een beetje van ah, gewoon die jongen is 17 en uh, doet het uitstekend nu maar over een serie wedstrijd moeten we dat allemaal maar zien. Ja, nou ja. Maar, hij, nee, hij, zeggen... gaat, hij gaat niet kopen voor de spitspositie. Hij gaat wel. Wat proberen aan de rechterkant. En misschien, uh, misschien. Huppert, Dat klinkt nogal. Huppert, een... huppert. Hey, maar dat hadden we toch in, in het begin van de van de deze seizoenshelft niet echt kunnen denken. Want ik ben ook een paar keer gezeten daar je echt denk, nou, we hebben het ook een keer in een seizoenskruid. God, alle Dat was niet beter. Ja. Nee, het is een stuk verbeterd, maar ja, dat is het verdienste van toch maar weer één man, Frank de Boer, die ondanks alles wat er, zich waar is nog altijd afspeelt, het en dingen doet die hij moet doen. Ja, moet hij niet een keertje bij Bondscoach Nee, joh, waarom? Nou, Nee hoor, laat hem ja. lekker bij huis blijven, daar is hij op zijn gemak. Ja, dus dat is op zijn mooi, plaats. Ja. en het, het is allemaal prima zo. Okay. Overigens uh, worden wel de geruchten steeds sterker dat uh, Van Gaal, uh, Tottenham, die, uh, die hebben wel serieus gesproken met elkaar. De, de delegatie van uh, Spurs vandaag, bij uh, Van Gaal thuis geweest. Oh, dat en uh, die willen heel graag dat hij uh, per direct daar uh, trainer gaat worden. Oh, dat nou, dat zou wel heel leuk zijn een grote wens van Louis om, uh, om in de Engelse League te werken, maar ja, uh, het Nederlands afval wil hij ook natuurlijk, dus er wordt nog uh, druk uh, en naastig gezocht naar een combinatie van beide werkzaamheden en als dat niet lukt, dan blijft Louis wel gewoon bij uh, het Nederlands afval. Oh, dan gaat hij niet per direct weg en komt uh, Hiddink alvast? Nee, Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee, ik denk niet dat Louis zich laat opnemen Dat hij nee, op een hè? eindronde met Nederlands afval... Uh, in Brazilië. Nee. nog nee. voor verdere eer en glorie uh, kan gaan uh, zorgen. Hé, hey, uh, en uh, wat vind ja, je. Maar ja, kijk aan de andere ja. kant. Hij kan, hij kan natuurlijk nu best naar Spurs. want zoveel is er nu voor het Nederlands elftal niet te doen de komende maanden. Nee, dus kan hij gewoon daar alvast uh, wat voor uh, werk doen. Leo, wat vind jij nou nee, voor de nou, zaak rondom? We nu, uh, daar bij, uh, Spurs. Ik zocht gewoon een punt, Leo. want ik wilde gewoon naar het volgende onderwerp. Nou ja, ik wou nog even wat over oh. een andere Nederlandse voetballer in Engeland ja. zeggen. een mooi verhaal. Mag ik uh, worden. Ja. Ja. Ja. Ik heb ik er heb ook een, een verhaaltje over geschreven. Kun je morgen lezen bij, uh, op mijn site bij RTL Nieuws. Mag ik een leuk reclame voor slash Leodries. Yes, yes, yes. Oh, leuk. Over, over, ja. over, over uh, Jos Hoijveld. Dat is een speler die, uh, die uh, voetbalt bij Southampton. Hij heeft nu inmiddels een grote paard. En cool. hij heeft vandaag uh, voor de vierde keer in, de, in 28 wedstrijd een eigen doel geschoten. <laughs> bij, bij Southampton. Een ja, soort Eddie de Eagle. Maar, nee, maar dan van ja, het voetbal. Maar, nee, maar ja, dat zou je dan dus denken. En dat, dat is kort door de bocht. Zou je dat ook mogen concluderen? Maar die jongen is inmiddels 30 jaar. En heeft een carrière achter zich. Is dus ooit bij, bij Heerenveen begonnen. Bij M in de jeugd, toen bij Herenveen, toen bij Zwolle. Toen is hij naar Oostenrijk gegaan. Toen is hij naar Finland gegaan, bij Inter Turku. Daar is hij Finse speler van het jaar geworden. Toen is hij naar Zweden gegaan. Toen is hij Zweeds kampioen geworden. Zweeds voetballer van het jaar geworden. Bij Kopenhagen gespeeld. Deze kampioen. Deze beker gewonnen. Bij Celtic gevoetbald. En inmiddels gewoon vrolijk al voor het derde seizoen bij Southampton. En dan speelt hij niet altijd in de basis. En iedereen heeft altijd gezegd, ja, die Hooijveld, ja, dat is dat? Nou. Maar inmiddels uh, loopt hij al 12 jaar in betaald voetbal rond. Ik denk dat er een, een heleboel mensen dat nooit van Hooiveld gehoord hebben. Die, die zeggen helemaal niet, Hooiveld, wat is dat nou? Ik denk, waarom de Hooiveld? Wie, wie is, is dat, dat nou? Ja, ja nee, maar goed, voor degenen die voetbal volgen. En dat, uh, is, dat is natuurlijk ook wel een groot aantal mensen. in ons voetbal kun je op regelmatig zien. En dan zou je denken, oh, wat sneu allemaal. Maar hij vindt het, uh, denk ik, allemaal niet zo heel erg. Hey, even wat anders. Ja. Uh, uh, Martin Koeman. Dat is natuurlijk heel sneu. Maar ken jij iets? Jij kan het zo mooi vertellen. Heb jij nog een mooi verhaal van Martin Koeman? Ik ken die man namelijk alleen maar van de, van de foto. En het berichten van de afgelopen week. Maar daarvoor eigenlijk ja, als, de, als de vader van. Maar jij als voetbalkenner puur zang. En jij kent eh, al die verhalen uit de oude ik doos. Ik denk dat Leo het wel snapt nu. Nee, ik probeer nog steeds een mooie inleiding. Ja, ik was, ik was bijna bij ja, een mooi maar, punt. Uh, Leo snap uh, het nou uh, wel. Uh, ja. Een mooie inleiding is, uh, het is helemaal niet nodig. Uh, uh, Martin Koeman is... Uh, ja toch echt, echt eentje van, van de oude stempel, die, die gewoon, uh, er gewoon bij moest werken als voetballer. Als je nagaat, hij, hij was de, de vaste kracht hij ooit begonnen in. Er uh, komt uit Purmerend voetbal bij Blauw-Wit. ...naar GVAV uh, gegaan, laat FC Groningen geworden. En heeft hij jaren in het eerste elftal gespeeld, ...meer dan, uh, of bijna 400 wedstrijden. in het eerste ...maar verdiende gewoon 9000 gulden per jaar. <gif> Geweldig. En moest daarnaast ook gewoon nog uh, slagerij bestieren. En heeft zijn hele leven bij uh, FC Groningen gebleven. En uh, tot het uh, laatste, uh, daar ook gewerkt... ...het uh, laatste periode als uh, scout. En als je hem tegenkwam, was hij altijd uh, heel uh, vriendelijk... ...en heel bescheiden. En altijd over voetbal. En uh, ja, het is een, uh, een, een, uh, een man die ja, 75 is veel te vroeg om te overlijden. En uh, je kon ook wel merken aan Erwin en Ronald dat ze daar uh, zwaar, zeer zwaar door zijn uh, aangeslagen. En ik kan het begrijpen, maar dat de naaste familie dat is, dat is, dat is wel duidelijk. Maar als je kijkt bij SN Groningen, yeah. de mensen waarmee hij uh, zijn uh, uh, hele leven heeft gewerkt, dat die ook uh, zwaar aangeslagen zijn. Nou, ik begrijp je wel dat er een uh, dat er een. Uh, een, een uh, een mooie kerel, veel te vroeg zelfleden En een mooie eerbetoon ook, bij de wedstrijd FC Groningen-NEC. Ja. Zeker, maar ook bij Feyenoord, daar was ja. ik uh, was zaterdagavond. Stertisch. En ik was vrijdagavond bij RKC, uh, waar Erwin uh, was en zaterdag waar Ronald was. Het was, uh, ja, dat is, uh, dat is mooi gedaan. Ja. Maar ja. nou, Ronald nog heel eventjes. Heb jij nog een mening over dat, uh, dat hij zich beledigd voelt, dat hij geen assistent voor Hinnick meer wil zijn? Nou, daar heeft hij groot gelijk ja. En bovendien is daar ook geen enkele sprake van geweest. Het er schijnt er allemaal één grote miscommunicatie te zijn. En dat oh. er uh, zelfs nooit sprake van is geweest dat hij ooit als assistent zou worden gevraagd. Maar daar komt de komende dagen en weken wel verder duidelijkheid over. Maar wat ik begrepen heb, is dat het nooit in vraag is geweest. Zelfs maar dat de fouten niet zitten bij Ronald Koeman. Nee. Uh, maar dat het meer zit bij uh, uh, de, de, de, de wat overhuivige zaakwaarnemer. Oh, van wie? Van Hiddink of van Koeman? Nou, Van Edding, die heeft, er, die Kees van Nieuwhuizen heeft natuurlijk ook wat, uh, wat, uh, wat, wat overduidelijke uh, balletjes oplopen gooien. Dat doen zaakwaarnemers tegenwoordig. Dan gooien ze wat in de pers en dan kijken ze wel hoe uh, het balletje valt. Maar Guido Albers heeft uh, bijvoorbeeld uh, de zaakwaarnemer van Almonder Koeman. Die heeft. Ook nog gezegd, ik heb de KVB zelfs gestalkt met Ronald Koeman. Nou, dat is toch helemaal niet nodig? Als je erover nadenkt, als, ja. als, als Ronald Koeman aangeeft, ik wil bolscoach worden, dan hoeft de KVB daar toch niet lang over na te denken. Dan weet je toch binnen een seconde ja of nee? Daar ja. hoef je niet over te twijfelen. Dat weet je zeker. Ja, dat wil ik. Of nee, dat willen we niet. Ja. En, en, en daar is geen zaak voor nodig. Maar is het nou eigenlijk zo dat dat, dat, dat de grootste zeur Pieter het geworden is? Die, nou ja, die zich weet, het meest tevoren het, geschoven het moet, he? allemaal, het moet eerst allemaal nog maar blijken hoe of wat wie het uiteindelijk wordt. Maar in uh, alle waarschijnlijkheid is dat dan inderdaad, uh, Hiddink. Maar het gaat nee, daar, daar gaat het ook nog niet eens om, om de grootste stuk. Het gaat om dat dingen veel te vroeg in de pers komen... Mm -hmm. naar de zin van de mensen die dingen op een fatsoenlijke manier willen regelen. En dat zit bij zaakwaarnemers. Nou... Nou, duidelijk. Die, die, die, we, we, die, die, ja. ja, maar zo wordt het zo, zo spel altijd gespeeld. Als een speler uh, weg wil, dan, uh, dan wordt dat in de pers uh, duidelijk gemaakt. En... Maar als het hitting wordt, hebben ze het wel goed gedaan dus. Die zaak die. Nou ja, maar ook daar is het toch hetzelfde. Of je wil hiddink, of je wil, wil hem Ja, Maar je moet hier ze ook, niet nee. aan gedacht hebben. Nee, daar, daar heb je toch helemaal geen zaken voor, voor nodig? Ja, maar het kan wel zijn als... als, als, als nee, als, maar Guus had zelf ook kunnen bellen zeggen... Joh, ik wil het wel doen. Eh, wat vind je ervan? Dat ja, het, dat kan. Ja. Doen. En dan, ja, dan was dan het, het misschien belt. wat netter geregeld geweest... en nou is Koeman een beetje beschadigd. Dat zeg je toch eigenlijk niet? Ja, en allemaal wel helemaal onnodig. Ja. Nou, okay, goed. Volgende, ja. Week, uh, ja. volgende week is het natuurlijk jaaroverzicht, toch? Oh ja. Leo, dat willen we... Nee, dat kunnen we gewoon even aan Leo vragen gewoon. Oh ja, Leo... Uh, ja. Is het goed als we volgende week dan een soort jaaroverzicht doen? Dan kun je even rustig over nadenken. Nou ja, ga, ga jongens, gaan jullie Nee, jij moet het doen, gek. En jij hebt het toch... hele jaar, door, man, ik heb een korte termijn geheugen van. Nee, ja, uh, gewoon... we hebben uh, gewoon. Weet je eens welk jaar het is nu? Ja, we hebben de vorig, beste... jaar, we hebben, vorig jaar hebben we lijstjes gedaan. Ja, is, dat, is dat een goed houvast? Ja. Lijstjes? Ja, ja, de beste. Ja, maak maar lijstjes. Ik uh, hoor het wel. Godzangers. Ja, ik ga toch niet volwerken. Het is, hier, het is allemaal hier uh, voor de KZK-werk. Oké, okay, nou, okay, dan maken we in ieder geval wel een mooi rijtje... <tijd> met obscure voetballers in de Engelse competitie... die vijf hier een eigen doel schieten. Hartstikke leuk, Leo. Een le le le lege plastic zak aan de deur met, met, met fijne ja. feestdagen. We ja, weet je wat je... Nou, gewoon, <laughs> nee? Leo, ja. ik ben dus ja. in mijn... Dat schijf met chocolade gekregen, Leo, kom Dat mee zeggen mee. ze. Ik was, ik was er ook niet bij, hoor. Ik kom in mijn vrije avond naar je huis toe. Van tevoren laat ik nog weten... Leo, wanneer kan ik ons grote kerstcadeau... een gigantisch groot duur kerstcadeau... langs komen brengen? Maakt niet uit. Ik ben altijd thuis. Staan... Je deur, dichte de deur. En dan doen we het in een plastic zak. Ja, ik dat jij dan. Nooit, en ik kan en ik zal het nooit zeggen dat ik al thuis ben, want ik ben bijna nooit thuis. En je zei, er is altijd wel iemand die je even het aan kan denken. Ja, dat nemen. zeg ik altijd tegen obscure figuren, omdat ze niet langs <lacht> <onverwacht lacht> langskomen. Op mijn huis leeg Nou, heel goed. Oké, nou, okay, nou Leo, dat is dan weer op je duidelijk. Maar, is... ja. maar ik zeg maar zo: het gaat om het gebaar. Ja, ja. en dat jij in zo'n buurt woont waar ze alles van je deur afjatten, dan kunnen wij ook niks aan doen. Nou, nee. Ik hoop dat ze heel erg genoten nee, hebben. Nee, daar kunnen jullie inderdaad niks aan doen, nee. Ik nee. Hoop, nee, ik hoop dat ze heel erg genoten hebben van de swarovski Nou, heerlijke en, kerst. Maar wat zat erin? Kerst... Er er ja, een een chocolade-voetbal. Goh, wat leuk. Ja, en jij ja, houdt van chocolade, wisten we. Ja, dat is oh, een chocolade. Wat had ik dat nou toch graag? Uh, ah, ik hoor gelijk niet die zure ondertoon. Ik zou, dat bedoelt, heel, dit, dat bedoelt he? Leo heel heel blij. Wij ja. hebben lopen zoeken. En, maar, maar, maar, een chocolade of nog iets meer? Het? We hadden ook nog, maar die hadden we door de brievenbus gedaan. chocolade Oh, die heb ik wel gevonden. Die ben ik vol op gaan staan met mijn schoenen. Dus die daar heb ik van het tapijt moeten kratschen. Ik uh, We leren hierbij nou, dat, uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat kerstcadeaus niet aan medewerkers van Echt Jan zijn besteed. Nee. Leo, een. Leo, bedankt, hè? Volgende week verder. Dat is het hele, hele kerstcadeau ook. Dat komt niet meer. Dag, ja, Leo. Nee, Jan komt ook nog met wat danseressen. Maar dat is fijn. <laughs> heel goed. Dag, Leo. Later. Dag. Ja, maar Ja, Martin is ja, er ook. daar Jij is er ook? Ja, ja, is er ook ja die is er gewoon, nooit. Ja, een hele rare stem heeft ze deze week. Hoi. Nou, Marcel! <totstukken> <Wij totstukken> echte Janden, wij u echte Janden, wij wensen echte Janden in het komende jaar. Hij mag graag mopperen, maar soms zit hij plotseling vol begrip. En ook hij is lijfelijk aanwezig, maar dit zijn zijn woorden. Hier is onze Martin. Martin.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 Met mijn eigen behoeftes, ja. Waaah. Oh. Voor de tweede keer in twee weken een politicus in de show... die gelooft in een oude man met een witte baard in de wolken. Het is dat het bijna kerst is, anders zou je haast gaan denken... dat we bij de echte Janne in de ere zijn geraakt. Uh, we moeten echter ruidelijk toegeven... er zitten wel veelzinnige mensen bij het CDA... zoals de man op geld en immigratie, Eddie van Heijem. Geluid. Een hele goede nacht, Eddie van IJM van het CDA. Hey, goedenacht. Goedenacht. Wat, wat horen we nou? Was er een miljard kwijt in de nota? Hoe zat dat nou? Nou, ik heb uh, goed gekeken naar uh, hoe de afspraken uit dat herfstakkoord nou eigenlijk terecht zijn gekomen in de uh, begrotingscijfers. En ja, je ziet dan inderdaad dat er op een wat uh, aparte manier is omgegaan met uh, het miljard wat, wat de regering denkt binnen te halen. Uh, doordat ze uh, uh, tarieven voor ondernemers van 25 naar procent uh, verlagen. Normaal gesproken uh, moet je daar een beetje voorzichtig mee omgaan. Maar de regering denkt dat ze daar een miljard mee binnenhalen. Nou, wij hebben al vanaf het begin gezegd. Dat is maar zeer de vraag. Of uh, ondernemers dat miljard echt allemaal uit het buffet gaan trekken in deze economisch uh, lastige tijd. Maar goed, ja, want, is Heeft het zin om, uit te, zich, om uit te leggen hoe ja. dit werkt? Of is dat te detaillistisch? Nou, ik, ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Maar ja. het is, eigenlijk trekken ze gewoon een hele hoop belastinginkomsten naar voren. Het is uh, ah, okay. een kastschuifoperatie. Uh, eigenlijk is het een beetje om de pof financieren van uh, belastingverlaging in, uh, in het komende jaar. Ik vind het een hele bedenkelijke manier van, uh, van werken. Oké, okay, is dat niet dat En dat geld was dan bedoeld voor al die maatregelen waarop alle andere uh, gedoogpartijen zullen we maar zeggen, zijn ingestapt. Ja, hè? ja precies. Dat ja. onderwijs en zo van de d 66 ja, dat hebben ze er eigenlijk betaald door, door een hele hoop belastingopbrengsten naar voren te halen. En daarmee hebben ze allerlei cadeaus uitgedeeld. Maar die belasting uh, gaan we op een later moment als toch weer wel betalen. Dus in 2015 uh, betalen we dat allemaal weer extra. Precies, en dan moeten ja. we weer gaan kijken of we het ergens anders vandaan halen, anders is het ja. alsnog een gat. Dus het is een soort, uh, geen zwart gat, maar een bewegend gat. Ja, het is, het is uh, ja, er zijn ook leraren die het Grieks boekhouden hebben genoemd. En ik, ik vond dat wel een <laughs> treffende samenvatting, ja. En uh, wat zei meneer Dijsselbloem daarvan, dat u daar zo boos over was? Nou, hij uh, zegt dat er allemaal niks aan de hand is, dat het allemaal wel eens eerder is uh, uh, gebeurd en dat het uh, waarschijnlijk die... Uh, die uh, die wel dat het oplevert. En dat het allemaal uh, begrotingstechniek is. Doorlopen. Niks aan de hand. Nee, ja. niks aan de hand. Maar ik vind het allemaal erg verhulp. Want het is op een aantal terreinen zie je dat uh, de regering zich van die truc bedient. Het naar voren halen van belastinginkomsten. Ze hebben dat met stamrecht -BV's gedaan. Eigenlijk moest het ook met pensioenpremies. Ja, dan krijgen we het zo nog wel even over. die pensioen. Nou ja, kunnen we meteen ook wel even doen. Ik wil het zeggen, Bent u ook zo vreselijk blij dat het wonen en pensioenakkoord erdoor zijn? Nee, nou, nee. nee. Oh, nee? <laughs> wordt het weer zo'n uh, negatieve avond? Krijgen we dat nou weer? Nou, ja, ja, ik probeer, ik probeer het een beetje de lichtpuntjes wel te wel zien. Kijk, dat er akkoorden zijn en dat er geprobeerd wordt om in de politiek uh, goede besluiten te nemen en dat draagvlak hebben, dat, dat snap ik. Ja. Maar in beide gevallen vind ik uh, het resultaat echt niet goed. Kijk, het woonakkoord maakt van woningcorporaties gewoon belastingkantoortjes. Uh, ze moeten een enorme verhuuringsheffing gaan, uh, gaan afdragen aan de staat. Uh, ja, en Adrie Duifstein had daar terecht heel veel moeite mee, maar hield dat vol jammer genoeg. Uh, en voor het pensioenakkoord geldt dat we allemaal uh, ja, straks minder pensioen kunnen opbouwen. Ja. Terwijl dat voor, voor toekomstige generaties op dit moment al heel uh, slecht uitpakt. Ik ben een beetje bang dat ik niks meer krijg. Ik ben dertig. En nou, uh, ik ja. denk dat ik niets meer krijg, hè? Ik zou er maar rekening mee houden dat het allemaal... Uh, Weg is, hè? Uh, uh, uh, uh, ja, nou, ja, dat het allemaal heel sober wordt. Ja. En, uh, je, je kunt straks dus minder gaan, uh, gaan sparen voor je Althans minder fiscaal gefaciliteerd gaan sparen. Ja, je kunt natuurlijk wel, dat voor alle helderheid, je mag net zoveel sparen als je zelf maar wilt. Hè? Dat, je, nou, alleen nou. er is, er is een, een bepaald percentage wat uh, dan belastingkrijmer wordt ja, gespaard. Maar ook hier geldt dat... De regering eigenlijk maar één doel heeft, en dat is 2,7 miljard, ophalen op korte termijn. Want doordat ze minder belastingvoordeel uh, voor ja. de pensioensparen uh, uittrekken, ja. Ja, uh, kunnen ze een grote besparing inboeken. Maar er staat ook weer tegenover dat op de lange termijn uh, dat geld niet uh, binnenkomt als die pensioenuitkeringen worden uitgekeerd. Nee. Dus ook dit is een, toch weer een kast op kosten van de toekomst. Ja, nee, precies. Je hebt nu pas belasting die je gesproken... over weet ik wat, 20 of 30 jaar pas had kunnen heffen. Ja. Maar ja. we zijn natuurlijk wel vreselijk blij... want in ons loonzakje komt meer geld te zitten... en dat kunnen we lekker gaan consumeren, een nieuwe auto kopen. Ja, maar nogmaals, dat is wel betaald... Uh, door allerlei belastinginkomsten die ook naar voren zijn gehaald... en die je in 2015 weer gewoon extra moet betalen... Dat is waar we deze week dus geprobeerd hebben de minister op aan te spreken. Maar ja, dat heeft hij toch een beetje weggelachen. Ja. ja, maar is dat, is dat nou, lacht hij dat nou structureel weg? Omdat hij echt gelooft dat er nog een soort groeispurt in de komende pak nou, een decennium komt... die alles leed snel zal doen vergeten? Of is het gewoon blind gokken met, uh, met centjes van, uh, van, van mensen die straks daar problemen mee krijgen? <tus> nou ja, kijk, ik denk het kabinet zat natuurlijk met een uh, groot probleem. Namelijk, hoe, hoe krijgen ze in de tweede en eerste, vooral Eerste Kamer... een meerderheid voor, de uit, voor het uitvoeren van hun uh, regering? Uh, en wat je ziet is dat ze daar allerlei aanvullende financiële afspraken voor hebben moeten maken. Er is, uh, ze hebben extra geld te beloven aan D66 uh, voor het onderwijs, wat ze noemen. Ja. Ja. En ze hebben geprobeerd om toch iets van belastingverlaging erin te fietsen, want daar, daar waren ze met het CDA niet helemaal uitgekomen. En wij stelden bij die onderhandelingen als eis. We willen echt in zee gaan met de regering, maar dan ook echt uitgaven verminderen en lasten worden, verlagen. Nou, de, die alles niet, maar ze hebben toch geprobeerd iets van lastig lichting erin te stoppen. Nou, en hoe hebben ze dat betaald? Door, uh, wat ik net zei, uh, belastinginkomsten uit de toekomst naar voren te halen. Ja. En daarmee heb maar, je voor één jaar het plaatje gered. Maar nou, ja. nou, volgend jaar ziet het er allemaal wat netter uit. Maar voor uh, 2015 heb, heb je het omgekeerde bereikt? Wat ik niet snap is dat kom allemaal knappe koppen We hebben allemaal al hele goede ideeën over die ja. pensioenen. En daar is iedereen helemaal lovend over. Waarom doen ze daar niks mee? Is het elke keer maar die vingers in de oren.? Nee, nee, nee, nee, nee, we doen het gewoon zo. Nou, er is er maar één verklaring voor en dat is dat in het regeerakkoord is afgesproken. dat er gewoon 2,7 miljard bespaard moet worden op de pensioenen. En die hele bezuiniging. Te doen, nou, die hebben ze ook zelf verzonnen. Dat hebben ze zelf verzonnen, ja. maar die is, die is ja. Uh, heilig en, en bepaalt vervolgens de ruimte die je jezelf veroorloopt... om. over uh, oplossingen na te denken. Dus het, het, het ging niet over de vraag. Hoe zorgen we ervoor dat we een goed pensioenstelsel Ja, maar dat moet je hebben toch? En overhouden. Het gaat erom: hoe zorgen we ervoor dat we de 2,7 miljard uitpersen? Ja. Ja. Ja. Heb ik nog andere vragen meer? Ik lees dat de Nederlandse afdracht aan de EU is dit jaar gestegen naar 7,4 miljard. En dat is ja. nog aanzienlijk een paar 100 miljoen meer dan afgesproken. Daar heeft u ook de minister van Financiën over om opheldering gevraagd. Is het niet? Ja, hoe ja is dat is ook dan? heel opvallend. Want, um, ook daar krijgen we altijd uh, uh, cijfertjes van, van, de, van de minister in de najaarsnoten die zei van uh, het valt, uh, valt mee met die afdracht. Nou, ik heb dat dus uh, gelegd naast de cijfers over hè, wat, wat verwachten we eigenlijk om dit jaar af te dragen en wat is het in het verleden geweest. Mm -hmm. nou, we betalen nu 7,4 miljard dit jaar. Dat is een miljard meer dan vorig jaar. Ja. En het is 400 miljoen meer dan we eigenlijk hadden gepland. En uh, nou, we zetten daar tegenover dat we ongeveer jaarlijks 2 miljard aan subsidies binnenkrijgen van, oh. uh, van Europa. En je ziet dat we een steeds grotere netto betaler worden. Dus nu zit er al meer dan 5 miljard tussen wat we betalen en wat we krijgen. Ja, en zit, er, zit dat 1 miljard wat we altijd terugkrijgen als bonus waar Rutte zo trots op was, zit dat er al bij dan? Nee ja, nee, die komt... er is natuurlijk in het verleden alle miljardkortingen bedongen. Ja. Maar kijk, als die, als die bijdrage die we jaarlijks moeten betalen gewoon steeds verder uh, oploopt. Ja, nee, en dat, dat we dat weer terugkrijgen, de... dat neemt niet. Toe, dan wordt het gat gewoon steeds groter. Nee, dus we zitten we nou op 5 miljard gat of 4 miljard gat? Ja, 5. 5, ja. oké. Okay. Ja. En, en, en ik weet niet precies meer hoe het ook weer zat... Hoor, maar we moesten niet iets van 6 miljard bezuinigen om te voldoen aan... Uh, ja, het ja, voelt toch een beetje vreemd dat we steeds meer gaan betalen daar... Ja. En terwijl we hier met een bijna onmogelijke uh, bezuinigingsdoelstelling nou, dat komt, zitten. En, en dat, dat heeft als, als reden dat er eigenlijk in Brussel nauwelijks een, een noodzaak wordt gevoerd... Daar de rem stevig op de uitgaven te zetten. Daar hebben we ook al verschillende malen uh, ja, opheldering over gevraagd. Begrotingen worden daar gewoon overschreven, overschreden en de gevolgen worden zeg maar, afgewend op, op lidstaten. En voor ons als, als Kamer is het heel moeilijk om te, te doorgronden uh, zeg maar, hoe, hoe die verdeling over die lidstaten eigenlijk precies uh, plaatsvindt. En dat hebben wij niet als enige gezien. Dat ziet ook de Algemene Rekenkamer. Die heeft daar een aantal malen al, uh, al hele kritische rapporten over geschreven. Nou, dus hebben wij ook in het debat vorige week maar de vraag gesteld. Kunnen we daar niet wat meer grip op krijgen? Want zeker als we zo'n grote netto betaler zijn, ja dat moeten we wel een beetje kunnen controleren. En dan de, is het uh, uh, dan de met verdeling van. De die ellende Ja, maar zult u ook wel een beetje benauwd zijn... Nu we, nu we steeds meer van onze soevereiniteit... tot ons op economisch gebied dreigen te gaan overdragen aan Brussel... wat regeringsleiders uh, regeringsleidersoverleg ja. van de week. Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, ook mijn collega Pieter Omtzigt is daar, uh, heeft zich daar uh, echt wel beroerd. Uh, als het gaat om de lidstaatcontracten... waarbij mm -hmm. een af gedwongen kan worden... om allerlei hervormingen en, en bezuinigingen door te voeren. Ja, dan vinden wij echt dat, daar, uh, dat je daar heel terughoudend bent te zijn... Kijk, als landen echt er een potje van maken... Ja. en zeker als ze in de eurozone zitten... en daarmee ook de, de stabiliteit van het geheel bedreigen... Dan, zeg ik, dan zou je met elkaar uh, moeten kunnen ingrijpen. Maar als je bij uh, iedere willekeurige overschrijding... of uh, ja, een probleem wat de Europese Commissie constateert... Uh, kan ingrijpen... dan blijft het van die nationale soevereiniteit niet zoveel meer over. En meneer Butter zegt dat het, dat, het, dat het weliswaar bindend is... maar niet, tenzij het niet wil. Ja, ja. Nou ja, en dat, daar zijn dus allerlei mooie woordkunsten aan te pakken. gekomen. Ja, want zijn dus nu contracten die je aangaat. Het was niet juridisch, uh, maar politiek. Ja, ja precies, precies, precies, precies. En dat is dan weer... Dus, maar ja, maar op zich is het wel zo, dat, dat klopt wel. Want politiek, hoef, maakt niet uit wat je zegt. Dat heeft de VVD wel bewezen. Wat je hoef je niks te beloven. Nou, ja, maar een contract is toch iets anders. Nou, nee, nee, ja, blijkbaar ja, niet. Maar goed, het gaat erom dat, dat je eigenlijk door de Europese Commissie min of meer... Uh, ja, gedwongen kunt worden om uh, ja. resultaatsverplichtingen aan te gaan op terreinen waarop wij zeggen: nou, of het nou onderwijs is, of het zijn een aantal, pensioenen of sociale zekerheid, en, daar zijn lidstaten toch behoorlijk, uh, horen daar autonoom in te zijn. Ja, ja. Ik vind ja. overigens, als, als, als een land er echt een potje van maakt en iedere keer uitstelt, hervormingen uitstelt, sociaal-economisch, ja. dat je daar als. Een potje uh, maken we er wel een beetje van, toch? Dus wat dat betreft is Missie ja, ja, wel we goed dat iemand... Ja, nee, uh, dat snap ik. Het is Missie wel goed om, om ergens, ergens een beetje controle te hebben. Over dat, dat ja, controle gesproken. Bent u een ja. beetje blij met, het, met even als laatste de kwestie de, de, bank, de bankenunie? Gaat het goed? Is dat een hoopgevend ding? Uh, nee, ik ben er nog helemaal niet gerust op. Uh, ik vind het goed dat de bankenunie er komt. Uh, maar ik vind het, het risico... wat wat lidstaten lopen en wat uh, ook, ook banken die, uh, die wij hebben, zeg maar die in Noord-Europa uh, functioneren, lopen, dat zij alsnog allerlei financiële problemen op uh, zich afgewenteld uh, kunnen krijgen. Dat, dat risico dat is nog uh, veel te groot. Dan als de lidstaten of de banken in het land? Wat zegt u nou, nou ik, het, het, het is getrapt. Hè. Kijk, in eerste instantie wil men de banken laten betalen voor het problemen. Ja. Dan kom je misschien bij een fonds wat gevoed wordt. Door de bank zelf? En ja. premies, wat door banken wordt, worden opgetragen. Nou, en beleggers zitten ook ergens ja, tussen, toch? Maar, Sorry? Beleggers zitten er zelfs ook nog eens tussen. Beleggers in ja, banken. Ja, zeg maar de, de, de beleggers, de, de aandeelhouders, de obligatiehouders van banken zelf, daar begint het mee. Ja. Dan uh, komt het zogenaamde resolutiefonds, waar als het, daar het premiegeld in zit van de banken zelf, wat ze zelf opbrengen, maar die potjes die bestaan nog niet. Nee, precies. En, en dan vervolgens uh, kan de belastingbetaler in beeld komen. Nou ja, wat nou het grote probleem is, is dat er uh, bij heel veel banken, met name vreest iedereen in Zuid-Europa nog heel veel uh, verborgen verliezen onder de oppervlakte liggen. Die gaan uh, de komende maanden allemaal aan de oppervlakte komen. En dan is de grote vraag, wie gaat die rekening betalen? Ja. En alle mooie afspraken die uh, ook minister Dijsselbloem gisteren nog weer toelichtte bij, uh, bij Buitenhof, die gaan pas in vanaf 2016. Uh -huh. En de, uh, de grootste uh, rekening... Die gaat echt veel eerder gepresenteerd worden. Dus op korte en termijn zijn ik, wij weer de lul. Daar komt het op neer. Nou ja, ik, ik, ik, uh, ik ben er wel een beetje bang voor. Ook omdat het ESM, het Europees Sociaal uh, Fonds, wat voor landen is opgesteld. Ja, daar wordt ook alweer wat ruimte gecreëerd om daar toch uh, een deel van de rekening naartoe te schuiven. Ja. En daar ben ik nog niet gerust op. Oké, okay, nou klinkt weer gezellig zo de kerstdagen. <laughs> ja, wordt het steeds donkerder hier. Nou, het, het positieve is dat het oh, langzaam wat beter gaat. Ja, precies. Maar dat is eerder ondanks dan dankzij het kabinet. Ja. Goed, daar een mooie ja, afsluiting meneer Van Heijm. Uh, nou, laten we hopen dat ze gauw vallen. En uh, hartstikke fijne kerst. En, uh, ja, en, en tot volgend jaar. Heel, dagen. Tot volgend jaar. Dag. Dag, tot ziens. Het Geluid. Uh, net terug in Nederland na het redden van Portugal. Precies op tijd om de echte Jan erbij te praten over de toestand in de wereld. Hier is onze eigen GBJ-Hilterman, Dick Leurdijk. Een uh, hele goede dag, wereldkenner Dick Leurdijk. Ja, goeiedag. Wat heeft u nou, meneer Leurdijk? Wat is dat voor een sexy stem? Ik moet, ik betwijfel of ik nog wel wat kan uitbrengen vanavond, maar laten we maar eens proberen. Wauw, ik denk de, ja, dat mevrouw Leurdijk een heel enthousiast <laughs> nacht tegemoet gaat. Meneer, meneer Leurdijk, uh, we hadden een vriend van de show, uh, Jan Ekelboom, die vertelde afgelopen weekend in de Volkskrant dat je tegenwoordig Syrië niet eens meer binnenkomt als journalist. En als het wel lukt, dan word je meteen ontvoerd voor geld. Het lijkt wel of de mensen in Syrië niet meer in het westen en de vrije journalistiek geloven, meneer Leurdijk. Ja, nou ja, en, en, en nog en wel in een hele hoop meer dingen vrees ik. Ik bedoel, het is, toch, het is toch eigenlijk onbegrijpelijk dat we gezien hebben dat na die gifgasaanval van 1 augustus verleden jaar, of dit jaar, dat het leek alsof de wereld zich wat verder gaat aantrekken van de ontwikkeling in Syrië, ja. hè, waar toen 300 slachtoffers bij vallen, bij file, maar inmiddels zit het wel op een, op een, op een recordstand van meer dan 100.000. En, en we kijken met z'n allen nog steeds de andere kant op. ja, ja je zou een beetje cynisch kunnen zijn en zeggen... die gifgas wordt nu rustig weggehaald uit Syrië... dus het uh, acute gevaar voor de omgeving is geweken... en laat ze dan verder maar gaan. Dat, uh, dat u ja, doet. er is altijd ruimte om die conventionele wapens volop te gebruiken. Ja. Niemand let er verder op en het mode gaat maar door daar. Is het ook niet zo dat de, de, de mensen om Syrië heen eigenlijk wel blij zijn... dat dat hele gifgasgedoe opgelost is... dat, dat we het daar lekker door kunnen laten etteren nu? Nou ja, kijk, voor beide partijen geldt natuurlijk dat ze niet, niet van plan zijn om, om, om, om uh, op te geven. En zolang dat zo is, zal deze ellende voortduren. Die militaire impasse, waarvan je af en toe de indruk krijgt dat hij toch een beetje uitpakt in het voordeel van de zittende president. Ja. ja, die impasse duurt toch eigenlijk nog maar steeds door en het komt niet echt tot een doorbraak. Nee, en, en, en daar is eigenlijk het wachten op. Ja meneer Leurdijk, maar dat, dat verzet dat is natuurlijk al, al, al heel wat anders dan het aanvankelijk was, hè? aanvankelijk was het een soort van min of meer georganiseerd algemeen verzet... tegen het regime van Assad. En inmiddels heeft het verzet het vooral druk met het andere verzet... en is het eigenlijk een soort van gekaapt door allerlei uh, al qaeda achtigen Dat is ook geen ja. vooruitgang, hè? Nee, nee, nee, maar goed, maar daar, hebben we, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is ja. altijd de angst geweest dat, dat met het wegsturen van Assad, dat, je dan volstrekt, dat het volstrekt onduidelijk was wie er dan voor in zijn plaats zou komen. En dus inderdaad meer en meer, dat we name die extremistische groeperingen onder de oppositie, dat die meer en meer ja, aan, aan, aan de tuinjes gaan trekken. En, en dat was net slecht vooruitzicht natuurlijk. En denkt u ook dat het gifgas misschien daarvan kwam? Van de, van, van, misschien wel van die uh, extremisten? Nou, daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat is echt vast, dat, dat is niet echt duidelijk. Althans, daar is, is ook door die VN-onderzoekscommissie ja. geen duidelijke uitspraak over gedaan. Er zijn een aantal aanwijzingen die gaan in de richting van het regime in Damascus. Maar overtuigend bewijs is er kennelijk niet. Meneer, meneer Ludijk, die, die vreesconferentie van 2 januari komt er, komt er nu aan. En ja. het lijkt wel eigenlijk alsof de internationale gemeenschap daarmee zelfs de eis van tafel heeft gehaald dat Assad moet vertrekken. Hè? Ja, dat is helemaal waar. Assad is zelfs, heeft zich dankzij zijn meegaande opstelling... ten aanzien van het ontmantelen van die Chemische wapens... heeft hij zich notabene weer ontwikkeld tot een volwaardige gesprekspartner van, van het Westen. Dus met andere woorden, hij zit inderdaad aan tafel bij de conferentie. Want dat wordt een van de grote issues. Ik moet nog zien of het doorgaat. De grote issue is, wie gaan daar aan die onderhandelingstafel zitten? Mm -hmm. Als Assad zich aanmeldt, dan zal de oppositie zeggen... met jou willen we niet onderhandelen. En dan is de oppositie zelf ook hopeloos verdeeld... waarbij men elkaar eigenlijk ook al uitsluit... met het oog op de politieke toekomst van Syrië. Dus het ziet er heel somber uit voor het komende jaar. Nou, en als we dan weten dat er ook nog eens winter is... en miljoenen vluchtelingen op pas zijn... Ja, wat vindt u dan van, van onze inbreng als Nederland... van de opvang van vluchtelingen? Nou ja, ik geloof dat wij hebben afgesproken dat we, uh, dat we, wat was het, 300 Sierse um, ja. vluchtelingen zouden zou opnemen, ja. Op een totaal van, geloof ik, 2 miljoen. Ja, ja. Dat is wel heel veel, hè? He? Uh... Nou, dat zeggen nog. Ja, nou, precies. Nou, uh, waar het ook uh, hartstikke goed gaat in Turkije. Nou, wat ik nou begrepen heb, er is een enorme soort van politie geweest... die allerlei overal familieleden en vrienden van premier Erdogan... hebben opgepakt voor corruptie. En nu slaat men dus weer terug en wordt de ene na de andere politiechef ontslagen. En het komt allemaal door uh, Fethullah Gulen. Oh nee, van de beweging Hizmet. Weet u wie dat is? Ja, nou wat daar gebeurt, dat, dat kan je als, als, ik zou bijna zeggen, als ook helemaal geen pijl op trekken. Want je zou denken dat als er moet worden opgetreden juridisch, dan gebeurt dat door de regering in het land. Maar daar, ja, ik, ik begrijp daar helemaal niks van wat daar gebeurt. Nou kennelijk is het dus uh, de, de, de, een beweging die heet Hizmet. En die, uh, de, die hebben goede banden met, uh, met, uh, met politie en, en, uh, en geheime diensten en zo En die ja, hebben dan weer een hekel aan premier Erdogan. Ja. En die laten nu allerlei, allerlei hooggeplaatsten oppakken op verdenking van corruptie. En de ja. maar, kan heeft Erdogan dan ook weer beschikking over een of ander apparaat. Of die kan, is in ieder geval politiek dan de baas. En die ontslaat weer al die mensen die dat doen. En zo'n land ja. zou dan bij de EU komen. Ja. Ja, ja, ja maar kijk, <laughs> Oh en ja. ik vergeet nog even te zeggen. Ik vergeet nog te zeggen dat volgens Erdogan zijn het ambassadeurs en het buitenland die het allemaal zo geritseld hebben. Ja, maar dat is een bekende truc, dat hoor vaak, als mensen in, in, in, in, in moeilijkheden komen, dan wordt de schuld vaak makkelijk doorverwezen naar het buitenland. Maar ja, de positie van Erdogan is natuurlijk heel moeilijk en Turkije is wel hopeloos verdeeld. He, die traditionele scheiding, te laten we zeggen, tussen de religieuze, tussen de, de islamitische aanhang van Erdogan en, en, en laten we zeggen de meer seculiere aanhang van, um, uh, van het leger bijvoorbeeld, ja, dat is wel een hele diepe splitsing in de Turkse samenleving. En dat, dat is een probleem dat er het eigenlijk ook door. Daar is voorlopig helemaal geen uitzicht op een oplossing. Maar ja, bovendien dan merk je toch in dit soort situaties wel weer dat het toch ook overal hetzelfde is en dat het altijd weer de vriendjes van de familie zijn die er toch weer op allerlei posten weten te kruipen. Is dat toch. Ja, nee, ja maar man. kijk. Dat, ik bedoel, dat is toch wel iets wat je overal ziet. Overal zijn er steeds meer mensen die, die, die, uh, die behoefte hebben om politieke leiding naar zich toe te trekken. En ja, dat is allemaal ja, dat, dat is iets inherent aan het internationale en nationale politieke bedrijf. En daarom zullen onenigheid en verschillen van belangen... die zullen altijd het, het, het politieke toneel blijven beheersen. Ja, zo heb je dus ook nu uh, Zuid-Soedan. Net is het zich, heeft het zich een uh, soort van losgeworsteld van de Arabische overheersing uit noord soedan ja. Zij is het eindelijk voor elkaar. Nou, dan, en, en nu gaan de, de, de Dinka en de Nuer... ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het zijn twee ja. stammen, die gaan nu weer slaags. Want president ja. Kier is een Dinka... en vicepresident Machar ja. is een Nuer. Nou, goed, ja. en dan gaan we weer. Het gaat dus over, weer over jezelf hè, in het centrum van ja. de macht plaatsen. dat doet die Kier dus kennelijk. Ja. En dan ja. is het dus ook weer uh, moorden moorden en moorden in dat land. Dat ja. ja, dat is echt heel is, want uh, tenslotte moeten we niet vergeten dat zuid drie jaar geleden onafhankelijk werd, naar een jarenlange burgeroorlog, waar ongelooflijk veel slachtoffers bij gevangen ja. zijn. Ja. En uh, nu en, en, en, en, en bevindt het land zich weer opnieuw in de lente, al tot drie jaar na die onafhankelijkheid. Dus onbegrijpelijk dat, dat. Maar meneer, meneer, meneer, meneer Leulijk, dat, dat is nou, vind ik nou echt onbegrijpelijk. Inderdaad, ben je, heb je jezelf net verlost van een soort, nou het is toch wel zo'n etnisch conflict natuurlijk ook. Ja. En, en dat is eindelijk gelukt en er zijn de volkshelden en iedereen is blij. En het is ook nog ja. eens een olierijk gebied. Dus ze hoeven niet te sterven van de honger. Ja. En dan dit. Je, je komt er toch niet bij? Wat, wat, moet dat, nee, maar... wat, wat, wat moet je... Dan heb je Centraal-Afrika nu ook. Nou, wij gaan dan met z'n allen naar Mali. Maar wat hebben we daar te zoeken, meneer Leurdeik? Ja, ja, nou ja, kijk... Ik, heb toch, ik, ik wist niet ik jullie zouden bellen, dus ik, ik heb vanmiddag, vanmiddag weer eens even een aantal brieven van het Nederlandse kabinet en de resoluties van de Veiligheidsraad wordt nagelezen. Maar het gemeenschappelijke grondpatroon van, van al die, al die pleidooien is toch eigenlijk: ja, wij moeten daar wel optreden. Ja, op dat het is onze optreden. achtertuin, hè? Ja, we hebben een hele grote achtertuin, hebben we. Nou, die, <laughs> ja, die zijn inderdaad heel erg groot. Ja. En ja, je vraagt ook af waar dat dan eindigt. Ja. Langzaam is de hele wereld ons, onze, onze achtertuin. geworden. Ja. Moeten en, we moeten gewoon een beetje beetje van de gemeentegrond teruggeven of zo. Dat we gewoon een nee. achtertuintje iets kleiner maken. Ja, maar kijk, kijk wat voor de VN Voor de VN geldt geldt dat, dat mensen altijd zorgen maakt om het behoud van internationale vrede en veiligheid. Zoals het zo mooi heet. En hier in Nederland gebruiken we min of minder dezelfde terminologie. Want of we nou Nederlandse troepen sturen naar Afghanistan of Nederlandse troepen sturen naar Mali, het gaat steeds weer om de strijd tegen het internationale terrorisme. Ja. En, en ja, dat, dat, dat is een wat natuurlijk is een argument waarvan ik vind dat moet je, daar moet je wel heel zuinig mee omgaan. Dat niet een argument worden dat bijna niet meer geloofwaardig is. De War on Terror. Nou, ja, maar is het ook, is het ook niet die, meer? Die oorlog een... is nog lang niet afgelopen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Je zou je er je wel je denken dat, dat het misschien. Want dat, dat, dat, dat zouden we nog kunnen voorstellen: dat er op een gegeven moment dat je, dat je in probeert te grijpen. omdat er anders vluchtelingenstromen op gang komen. of de druk op, op Noord-Afrika en Europa van vluchtelingenstromen nog groter wordt. Ja, maar heel lullig ja, wat gezegd, dat... wat, voor, wat voor last hebben wij ervan? Het ja, hoeft niet de reden te zijn om niets te doen. Leis we hebben natuurlijk die beelden van de vluchtelingen uit Afrika in, in Lampedusa en in, in Zuid-Italië. Mm. Dus dan, dat, dat is echt wel een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat je dat op deze manier kan oplossen. Aan de andere kant, Nederland maakt deel uit van de internationale gemeenschap. Wij hebben beschikking over een leger. En ja, wat je kan doen is volgens mij met toch een beetje naar alle bescheidenheid proberen een bijdrage te leveren aan het behoud van de stabiliteit. Maar of je daar voor een periode van twee of drie jaar of dat genoeg is, ja, ik betwijfel dat. We moeten de komende, het komend jaar gaan we uit Afghanistan en dan moeten we ook Even afwachten hoe het eind van jaar hoe de situatie gaat, zou het kunnen zijn? Meneer Leurdijk, de laatste vraag: dat het gewoon dit soort dingen, een soort permanente staat gaat worden van van beleg of of weet ik veel aanwezigheid in vreemde landen. Omdat, ja, omdat dat nou eenmaal nodig blijft? Nou ja, kijk, er zijn in, in, in, in, in heel veel landen in de wereld natuurlijk voortdurend van dit soort conflicten aan de gang die we nu bespreken. En zolang dat, dat blijft doorgaan, zal er op het niveau van de vn veiligheidsraad voortdurend ook weer een besluit worden genomen voor het sturen van een, van een VN-troepenmacht. En daar gaat, het, daar gaat het dus nu om, ja. En, en, en ja, euh, euh, moment dat de Veiligheidsraad ertoe toe bestaat, er wordt in feite ook een beroep gedaan op de 193 lidstaten van de VN om troepen te beschikken te stellen voor zo'n missie. Nou. En Nederland kiest ervoor, volledig op vrijwillige basis, om mee te doen aan die troepenmacht. En ja, andere landen zijn daar veel meer terughoudend in, denk ik. ik en één dat... ding is zeker, nog lang geen vrede op aarde. Nou, nou dat, dat, mag, dat kan niet genoeg benadrukt worden aan de vooravond van kerst 2013. Precies. Ja. Goed, nou, meneer Lerder, wij hopen dat, dat behalve vrede op aarde... hopen we ook dat u snel herstelt van dat akelige, ja. akelige stemgeluid. Ja. En, ja. En, uh, veel sterk, ontzettend bedankt dat u ons te woord heeft willen staan. Ja. Fijn dat u Portugal hebt gered de afgelopen week. En uh, ja. tot de volgende keer. Ja, oké, okay, dankjewel. Dag, dag. Dag. je wel. Dag. Echte jammer. De liefdespanter... Heeft een feministische bui. Oh yeah. Dagboek van de Liefde Stel nou eens, ja, stel nou eens: dat de burgemeester van Maastricht een vrouw was geweest. Een vrouw die werd getrapt terwijl ze met een aanzienlijk jongere man... zat te huigkluiven in de lobby van een plaatselijk hotel. Een vrouw die met een duizelingwekkend décolleté was te vinden op Tinder... en er na enig speuren nog diverse andere minnaars op bleek na te houden. En dat ook nog min of meer openlijk en met onwillig medeweten van haar echtgenoot. Hoe lang denken jullie dat de raadsvergadering had geduurd die moest uitwijzen of deze overspelige, promiscuo hoer wel kon aanblijven als burgemeester. Ik denk, nul minuten. Ik denk dat de gemeenteraad van Maastricht niet eens voorbij één zou komen. Ik denk dat de gemeentesecretaris de zaak had kunnen afdoen met een simpel appje. Burgemeester, je weet wat je te doen staat. Waarna de arme vrouw per keer in de post haar aftreden zou bekendmaken... en de pers nog dezelfde middag huilend en boetvaardig te woord zou staan. Wat zegt dat nou? Dat zegt dat een man, en zeker een homoman... want dat zijn tenslotte seksdieren die zich aan God nog gebod iets gelegen laten liggen, niet waar... dat een man zich meer kan veroorloven dan een vrouw in dezezelfde situatie. En dat betekent dat er iets helemaal is misgegaan met die raadsvergadering in Maastricht... waarin Onno wegkwam met zijn slechte voorbeeldgedrag. Het gaat niet om zijn geslacht of zijn seksuele geaardheid. Het gaat om zijn burgemeesterschap en wat er nou eenmaal van burgemeesters wordt verwacht. Een onkreukbare, rotsvaste, monogame relatie... en onbesproken gedrag in privéleven en de openbaarheid. Of dat nou terecht is of niet, dat had Onno moeten weten... en daarom moet Onno dus weg. Of ze moeten eindelijk overspel legaliseren voor gedachtdragers. Dat is ook goed. Dagboek van de liefdespanter. Ja, het wordt, een natte per het wordt een natte kerst. En dat wisten we al dankzij de weerkoning van Lichtenberg, Gerrit Vossers. Het zal ons benieuwen wat het vuurwerk vooruitzicht voor 2014 wordt. We gaan naar de tornado van de Achterhoek. Uh, op naar Gerrit Vossers. Een hele goede nacht, Gerrit Vossers. Ja, nacht jongens. Waarom zeg je het nou weer op het Nederlands? Oh ja, sorry. Een hele goede nacht, Gerrit Vossers een hele goede nacht, jongens. Hallo Gerrit, hey, ja, nee, ja God, Jan is er niet. Dan hebben we hebben Jan maar weer in de, in de stoel, dus dan kunnen we niet zo goed op zijn achterhoek, niet? Ja, dat vind ik ook wel net zo leuk. Ja, toch, draai. Ik ja. probeer. Ja, hey Gerrit, luister eens, is morgen code geel. Wat moeten we doen? Blikvoeren en luiken voor de ramen en in de kelder slapen. Nou. Is niet, maar Code Geel is uh, wel voor de Westelingen, maar hier in de ja. Achterhoek Precies. valt het allemaal wel mee. Ja, Kijk, dat wil ik even zeggen, want die, nee, dat is wel Gerrit, dan moet toch even over hebben, ja. dat geoude hoer met al die codes, ja, nee, het zijn ja, gewoon mietjes gewoon, Alleen, als... gewoon al. Maar Heb je dat wel eens gelezen, wat daar staat allemaal, hoe gevaarlijk of dat is? Ja, wel Als je al het leest, leest neem je echt zoiets nou, ik blijf binnen, het is bl code rood hadden we laatst. Ja, nou, dan ja moet je ja, maar de, de, maar een kleurtje meer, hè? Jongens, dan moet je echt thuis blijven een en een, met je hoofd onder een kussen... en de dekens over je bolletje trekken... en de hond vast verpennen. Jongen, in en, de Achterhoek gaan we dan nog... dan gaan we op de fiets nog naar het café. Ja, dan gaan we gewoon in. Ja, Zijn dan de, de mensen... Oké, okay, kom maar dan maar eens vooruit. Zijn de mensen in de Randstad... watjes, klamme doekjes... Ja, ze zijn altijd ergens bang voor. Voor harde wind of weet, ik val allemaal. Moet uh, mo ik wel even zeggen, Gerrit, aan de andere kant is wel zo dat er zijn wel iets meer dakpannen die op je knaar kunnen vallen. Bomen. Dat is wel dat zo. Een bomen heeft in de achterhoek ook hoor. Dat is wel zo. Ja, nee, dat klopt ook helemaal. Daar ben ik het wel met u eens. En het natuurlijk ook altijd iets harder, die kan niet. Ja, dat is allemaal zo. Maar je hebt, je hebt alleen in de achterhoek heb ik Koord Oranje, en dat is met uh, Koninginnedag in Verder. Dus ja. uh, Al die koorden <lacht> laten maar langer schoon. Precies, en je <lacht> denkt ook gewoon één, één achterhoeker meer of minder. Wat kan ja. het <lacht> geven? Joh. Ja, wordt niet gemist. Nee, nee dat, dat, gemist. Dat, dat, dat, je plucht er <lacht> gewoon weer een verse achterhoeker in en je bent weer door. Als ja, erom. dat geldt hier ook. Ik vind ook dat we inderdaad, dat, dat wordt hier ook zo gemutst. Iets meer, meer, gemust, meer, door, iets, iets meer dus terug naar, naar, naar Mannelijkheid. Ja. Deze oude hoer. Ja. Ja, goed. Ja. Ja, ja. Nee, nee, nee wat wordt morgen dus weer, uh, weer uh, huilen op de pier. Maar goed, ja, ja, maar... Oranje kan bij jullie ook nog uh, wel komen in het Westen. Hè? Dat uh, zal dinsdag nog wel kunnen gebeuren. Oh, ik dacht dat het zelf hetzelfde was: geel en oranje. Morgen, ja, dus ja, ja, ja. Ik heb de slap, uh, ik, Ja, ik moet de slaap nog even vatten. Dat klopt helemaal. Want hm. ik moet eerst nog even goed slapen En dan weet ik dat het uh, maandag is. <laughs> en dan morgen is het. Dinsdag. Het is maandag. Ja, ja ja en dat kunt je helemaal goed. Maakt niet uit. Nou, hoe dan ook. <laughs> uh, de kerst, dat wisten we al. Dat wordt gewoon een, een natte bende. Het valt wel ja, mee, hè, schijnbaar. Helemaal groene, helemaal groene kerst. Ja, groeiende ja. kerst. Dus uh, we dan knallen we maar even door naar oude jaar, Gerrit. Uh, wordt het uh, knallen onder de onbewokte sterrenhemel... of wordt het weer gekloot via al met, met gillende rukwinden... en, en, ja, dat, en het slagbuien dat, dat, ja. en de koud oranje... Nee, dat ach, oranje, dat weet ik niet, maar het werd wel, uh, plaatselijk wel mistig worden. Dat kan wel het vuurwerk. Oké, okay, vuurwerk. Maar ja. belangrijk is wel eventjes om te weten. Kabit schieten. Uh, Kabit schieten je altijd. Wie, uh, uh, hier tenminste in de achterhoek uh, begint we maar zo'n uur of tien en dan geet het een uur of uh, zes dat dus, Zo lang? Ja, ja, dan Ja, dan, dus dan we, mag het hè. Ja, dus duurste we werd dan gewoon naar binnen en dan geet de barbecue aan en dan wachten we tot het al in de is. Precies. Ja. Dus dat gaat er allemaal geen enkel probleem Nee, maar het is, is, is ook niet koud meer, alle nee, We zitten zo rond een graadje of acht. En, uh... Nee, dat is helemaal niet koud. Hé, hey, hey, maar, hey, hey, maar dat de kabiet schiet het echt met melkbussen en zo. Ja, ja, ja, ja. En ja. hoe ver komt zo'n ding nou? Ik hoor daar hele wilde verhalen over. Mm, Kilometer. No. Je een beetje, uh, in het begin ben je nog wel ver lopen, Kilometer. maar later word je allemaal wat muurder. Dus dan doe je er iets minder in. Maar of je zet hem gewoon iets rechter overeind. je zet hem iets rechter overeind. <laughs> vijf minuten later... Ja, kriet dekkel op de kop. Ja. Ja, nee, maar de. Ah, oh nee, dat geeft ook gemiddeld een beetje 30 tot 50 meter, denk ik. Uh, oh, dat is netjes. En is dat ook zo'n macho, uh, macho ritueel voor Afzalig. de vrouwtjes, dat ze dat dan mooi vinden ja, dat je er, dat... Ja, er zijn wat vrouwen die wilt dat graag doen. Die willen even de... de de ja, de druk metmaken maken, zo zeggen Ja, precies. En dan in één ja. keer die explosie, blaf Ja, ja, het, ja. Is hey. heel, het is heel seksueel natuurlijk Eigen ook, Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar weer. Gerrit, is dit nou als boer mooi weer, want ja, het is... Nee, schiet zak aan. Ik kan niet niks mee? Nee, je kan niks mee. Maar je hoeft er ook helemaal niks te, te boeren in de winter, of wel? Nou, ja. Oh, nee, nou, ben, je nee. bent 20, 24 uur per dag, 365 dagen in de week, ben je boer, je Nou, leg ja, eens even ja, uit wat we, je dan we, doet we, in de winter, dan. Natuurlijk, nog wel iets meer tijd of om naar een of andere uh, ja, messen te gaan. Want we zitten hier aan de Duitse grens, dus aan uh, zo'n uh, werktuigen, tentoonstelling of wat dan Missionaires. Ja, met Ik dacht heel ja. even dat je de kerstmessen gingen. Nee, nee. De ik denk, als je dat nou tegen me zegt, dan ben je meteen echt een man af. Hoor. Dat, je, dat, dat is gewoon afgelopen meteen. Jongen. Maar wordt er nog de uh, komende jaren in iets uh, landbouwvoertuigers geïnvesteerd bij de, bij de heer Vosses? Nou, bij ons niet zo erg. Nee. Je bent gewoon een eenvoudige. Veerboer en uh, we hebben uh, het meeste werk doen we uit, Loon uitbesteden, Dus uh, de loonwerker heeft allemaal wel heel mooi spul, maar zelf weet uh, je het minimaal voor elkaar. Ik heb alleen een mooie vrouw. Ja, ja, ja kijk. En daar kan je ook mooi over ja, dat um, Maar Ja, ik realiseer me natuurlijk helemaal niet dat jij ook gewoon boer bent natuurlijk. Ja, ja, ja dat zat er juurig. ook wel een beetje. En ja, maar... daarom vroeg me af, is dit weer nou? Want ja, aan de ene kant kebel misschien wel denken, oh, top weer. Een beetje een beetje veel. Beetje nee, veel is um... Niks, nee. Ja, ik ben een gezonde boerpunt had je natuurlijk van nattigheid, dat ja. weet ik wel, maar niet, uh, niet, niet buiten de deur. Nee. <laughs> Dus... Uh, Nee, dit is echt kloten weer dit. Ja. Nee, nou, dan daar dus, zijn we het daarover eens. Mee. Nee, heel nee. goed. Oké. Okay. Nou, uh, uh, heb je nog een speciale kerstpreuk voor ons, meneer nou, se Over het heb, weer te ik gaan? Heb een, ik heb een hele korte ding. Janine, oh. kun je hem wel heel makkelijk controleren? Ja, ga ja, proberen. Jongen. Een uh, groene kerstmis, een witte plassen. Oké. Okay. Ja? Dat wel het al zo lang Ja, dan kan is. ik. Een ja, ja, ja, ja. kerstmis, witte witte ja. En uh, groene kerstmis, een zure passen. Dus dan kan het ook een beetje... Uh, ja, niks aan zijn uh, van uh, zo'n gure wind en van alles erbij. Een oh, ja. zure pausen? Een zure pasen. ja. En dat is, wanneer is dat ook alweer Pasen? Ja. Pasen is uh, volgens mij rond 20 april. Oh dat ja, nee, dat zou me niks verbazen. Maar dan wordt het niet wit. Nee. Nou, zult, nou, sneeuw in april. Soms zit het nou, snel oh. Dat kan makkelijk. Ja, ja het kan sneeuw in Egypte ja, nou, tegenwoordig. Ja. Uh, nou, uh, nou. Oh, oh, wat ik nog niet... Wat, uh, houden de mensen bij jullie eigenlijk van schaatsen? Uh, Scheven schaatsen wel. Maar uh, een gewone schaatsen krijg je alleen maar blorven aan de vieren. Ja. Dat is niks, hè? Dat vinden jullie niks, hè? Nee, nou, uh, nou, dat nee, is iets Nou, daar ben ik heel blij Fries. mee. Daar hou ik ook niet van, Maar, <laughs> maar uh, uh, voor de mensen die het wel leuk vinden... Uh, ja. gaan we nog uh, natuurijs zien deze winter, Gerrit? Ja, dat we zien wel wat eigenlijk. Maar waar we erop staan, wordt een heel ander verhaal. Ja, <laughs> ja, nee, goed. Nee, okay. Nou, nou, nou dan we zijn er weer uit. Supergoed. Ja. Uh, nou, uh, doe de groeten aan mevrouw Vossers. En, ja, ik wil uh, of ze nog wakker is. Maar die zei, ik ga vast naar bed met me te ja, ja, nee, maar dat is ook heel ja, lief dat je dat voor ons... En het kan ook niet elke avond feest zijn, Gerrit. Nee, Trouwens, uh, ben ik een beetje laat mee, maar de ondertiteling was op 888. Oh ja. <hijen> oh ja, dat is voor de volgende week. Ja, ik volgende vond, week het ging dat we heel, heel goed, hè? Ik denk, ja, mag, ik ja, deed echt leuk mee toch? Ja, dat vind ik ook. Ben je volgende week weer, Jelmer, dan? Nou, ik hoop dat Jan uh, Roos nou, dan ik weer een terug is. Nee, nee, ik hoop oh. dat hij terug is. Ik, oh ja? Ja, nee. Ja, nee, het is toch wel een apart Weet je wel, een aparte jongen, maar wel heel populair bij ons allemaal. Goed, Gerrit, slaap lekker? Hey, goed, gewoon. Goed, gewoon, hè? En er Joe. Bij Oh, de nadeuk. Ja. Ik vind het wel een leuk stukje folklore, maar... Ja, mooi hè? Ja, ik, ik, ik probeer dan ook altijd mijn uh, dialect te verbloemen... maar dat komt toch weer naar boven dan. Je probeert het helemaal accent. niet dialect te verbloemen. Nou, dat, nou, dat, dat probeer ik wel, maar oh. daar ben ik heel slecht in dus. Ja, tamelijk. Ja. Hé, hey, uh, volgende week uh, Arnold Karskens hier. Een oorlogsverslaggever met onze hele mooie en uh, gevaarlijke verhalen. Ik hoop um, dat Jan Roos dan terug is. Dat wou ik zeggen. Ik hoop dat Jan Roos ook terug is. Ik onze... moet wel zeggen... Wat is er? Uh, ik ben geen complotdenker... maar Adeline van Lier is er ook niet... en Jan Roos is er ook niet... Is dat toeval? Nee, ik, weet, ik weet niet wat je suggereert, maar als ik... suggereer wat ik denk dat je suggereert... ...dan ja. vind ik het werkelijk... Ja, ja, is het dan toch eindelijk zo ver? Heb ik er een scoop Aline Adelie en Jan Roos... Ja, nee, je weet het ...zijn een niet. item. Nou, Prinses Beatrix, hebben we eens gesproken, schijnt ook verkering te hebben. Misschien wel met Jan Roos. Misschien ook wel met Jan Roos. Het is dus, alsof je dan een hele grote Riksdaal eronder hebt Het spookt op zondagnacht eh, op radio 1 <lacht> van de onverwachte liefdesverwikkelingen. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat Jan Roos gewoon eh, zijn gezin aan het verzorgen is in boze tijden. Ja. En ja, uh, na de uh, uh, welverdiende kerstkalkoen gewoon volgende week ik hoop bij het. ons is. Met Arnold is dus ook een, een, een hele interessante gast met veel te vertellen. En dat vond ik trouwens ook van, van onze gast van vandaag. Stan. Ik vond het ook. Ik vond het gezellig met Stan. Die we, die we, nou ja, eigenlijk minder spreektijd hebben gegeven dan hij had verdiend. Maar ja, we dat moet meer we gebeuren in deze show. Ja. En, uh, nou ja. Dus Sorry, uh, Stan, als je dit hoort, uh, kom gewoon een keer terug. Of nodig ons uit in Washington. Zodat wij kunnen komen Denk denken bij jou. En nou ja. um, nog even en dan is het twee uur. En na twee dus uh, geen Adeline. Want nee. uh, die zit dus met uh, Jan maar Roos. Zal ik uh, Jan eenmaal staan? Nou ja. ja. ja inderdaad. Nou, dit is ook hartstikke leuk. Want het wordt vast weer een, een leuk Jan. praatprogramma. Ja. Want die heeft altijd hele mooie vragen voor, uh, voor de mensen in het land. En er komen de meest wonderlijke antwoorden op. En ik uh, geniet daar over het algemeen enorm van. Onderweg naar het verre Nede Oostenberg. Nou, ik ga naar verre Achterhoek. Doei. Tot uh, volgende week dan met Jan. Ja, ja ja. Doei jou.